Vijf uur. De Radio 1 Sportszone. Bucela Carrasso en Tom van Hek. Op het komende uur natuurlijk veel sport. We houden u bij. De uitslagen van het zeilen komen eraan. Baal, baan, wielrennen gaat starten. Nederland doet mee aan de teamsprint bij de vrouwen. En ook alweer uh, voetbal. Niet Olympisch, maar uh, Europa League voorronde. Uh, Vitesse tegen Anzi. En met Lex Hoogduin praten wij over de woorden van Draghi... de baas van de Europese Centrale Bank. Er werd veel van verwacht, maar uh, weinig daden vandaag. En we kijken natuurlijk ook terug op de kerstverse bronzenmedaille... vlak voor het nieuws gehaald door Grof. Eerst krijgt u de hoofdpunten van NOS Nieuws, Raymond Seré. Kofi Annan stopt als VN-gezant voor Syrië. Het heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon bekendgemaakt. Anan stelde een zespuntenplan op om het geweld in Syrië te stoppen. Beide partijen hielden zich niet aan de afspraken in het plan. Het is nog niet bekend waarom Kofi Annan stopt als VN-gezant. De Europese centrale bank is in principe bereid tot verdere maatregelen om de euro te steunen. ECB-president Draghi heeft dat gezegd in een toelichting op het besluit om het belangrijkste rentetarief onveranderd op 0,75 procent te laten. De bank kan opnieuw besluiten om obligaties van eurolanden op te kopen, zei Draghi. Die aankopen zullen van een adequate omvang zijn. Maar eerst is het noodfonds aan zet, zei de bankpresident. Daarna kan op verzoek van lidstaten de ECB in actie komen. Draghi riep de eurolanden op om haast te maken met het noodfonds, zoals eind juni is afgesproken. Hij kondigde aan dat de Europese Centrale Bank zich in de komende dagen zal buigen over maatregelen die niet tot het standaardarsenaal van de bank behoren. Beleggers reageren teleurgesteld. De beurzen in Europa en de VS dalen. Ook lopen de rentes op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties weer op. Het Tropentheater in Amsterdam sluit op 1 januari definitief zijn deuren. Het theater valt net als het Tropenmuseum onder het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Volgend jaar stopt de subsidie van 20 miljoen euro en er is geen geld meer om het theater open te houden. Het bracht 40 jaar lang niet-westerse voorstellingen, films en concerten. De Senegalese zanger Yusunen Doer maakte er zijn debuut. Het koninklijk Instituut voor de Tropen is met het ministerie nog in gesprek... over de toekomst van onder meer het museum. In Spanje zijn drie vermoedelijke leden van Al-Qaeda opgepakt. Een Turk, een Rus en een Checheen. In de flat van de Turk is een grote hoeveelheid explosieven gevonden... De drie zouden bezig zijn geweest met het voorbereiden... van een aanslag in Spanje of een ander Europees land. De Turk werd aangehouden in zijn flat in een plaats bij Gibraltar. De andere mannen werden opgepakt in de Regio Ciudad Real. De Spaanse politie vermoedt dat tenminste één van hen... naar een trainingskamp van Al-Qaeda in Pakistan is geweest. Spanje arresteerde eerder al een aantal vermoedelijke leden van Al-Qaeda. Het is nu voor het eerst dat daarbij explosieven zijn aangetroffen. Nederland heeft er twee Olympische medailles bij. Judoka Henk Grol won in de klasse tot 100 kilogram een bronzen medaille... van een Zuid-Koreaan. En bij het roeien won de vrouwen acht brons. Het goud ging naar de Verenigde Staten, het zilver naar Canada. Judoka Marinder Verkerk verloor in de strijd om het brons van een Braziliaanse. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de groepswedstrijd tegen China... met 1-0 gewonnen. Maartje Godelie scoorde al na 10 minuten. Nederland staat bovenaan in groep A. In de beachvolleybalsters Meppelink en Van Gestel verloren hun laatste groepswedstrijd... in twee sets van een Duitse koppel. Het Nederlandse duo eindigt als derde in de pool en is voordeeld tot de herkansing. Het weer. Vanavond wordt het overal droog. Morgenochtend vroeg kunnen er aan de kust weer buien vallen... en later kunnen er ook in het binnenland buien vallen. Mogelijk met onweer. Tussen de buien door is er kans op zon... en het wordt morgen 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie op de A4 de Haag richting Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 4 kilometer. De A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koenten 3. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft ook 3 kilometer. A15 Goorkem Rotterdam bij Hardingsveld Griesendam 2. En door werkzaamheden op de A27 Breda Utrecht bij Nieuwegein ook 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken. Met Vipro Nil, het best verkochte antivlooiemiddel. Beavar. De mensen die van dieren houden, Beavar. Ben Howard. Zijn debuutalbum Every Kingdom. Met de wolves. En Keep your head up. Keep your head up. Every Kingdom van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. BAFAR. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. BAVAR. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Aan eh, gewoon weer verder om 6 minuten. Over 5. Met heel veel sport het komend uur. En natuurlijk ook praten over het besluit van de ECB. Hier zijn live vanuit Londen, Tom van Hek en Lucella Carasso. De eerste rondjes worden gereden bij het baanwielrennen. Het Velodroom Olympisch Park. Dat toernooi is geopend. Sebastian Timmerman. Met een onderdeel dat ook nog eens nieuw is in het Olympisch Baanprogramma. Namelijk de teamsprint bij de vrouwen. Bij de mannen kennen we het al langer. Daar rijden met z'n drieën, bij de vrouwen rijden met z'n tweeën. En dat uh, weten we dat dat al jaren gedaan wordt door Yvonne Heigenaar en Willy Kanis Namens Nederland in 2007 werden ze tweede op het WK. Dat was de eerste keer dat dit toernooi werd verreden. Of dit onderdeel op een WK. En, uh, uh, maar de laatste jaren zijn ze een beetje blijven hangen. Nog twee seconden, nog één seconde en nu zijn ze vertrokken. Willy Kanis is de dame die het eerst... Uh, op kop rijdt. En dan moet Yvonne Heigenaar mee achter Willy Canis... en zorgen dat het verschil niet al te groot wordt tussen onderling. Het ziet er redelijk goed uit te starten. Al moet Heigenaar wel ietsje aanzetten... om het verschil niet al te groot te laten worden. En dan komt hier de eerste tijd naar het eerste rondje. Canis, haar werk zit erop. En dat is 18,9. En dat is voor haar in ieder geval een persoonlijk record. Goede start. Nu de tweede ronde. De Reden Nederland rijdt trouwens tegen Frankrijk. Maar het gaat puur om de tijd. En je moet uiteindelijk bij de beste acht komen. Yvonne Heigenaar rijdt zij uiteindelijk ook een Nederlands record. 33,253, dat is inderdaad een Nederlands record... en de snelste tijd na drie van de vijf ritten. Nederland is dus sowieso al zeker van een plek in de tweede ronde. Maar dit is een goed begin voor Willy Canes en Yvonne-eigenaar... van dit uh, Olympische teamsprint-onderdeel... met een Nederlands record dus van 33 seconden en 253.000ste. We gaan het hebben over de ECB, de Europese Centrale Bank. Uh, ja, die gaan wel of niet, nee, niks bijzonders... of buitengewoons doen om de euro te redden... We doen wat nodig is, maar binnen ons mandaat... zei namelijk bankpresident Raki vanmiddag op de persconferentie van de ECB. En ook de belangrijkste rente bleef onveranderd. En eh, als de ECB wat doet, dan is dat het opkopen van staatsobligaties. Maar dat konden ze al, dat is nu niet echt iets nieuws. En op zijn vroegst in september, en allereerst dan door het noodfonds... het op te richten ESM. Ik ga daarover praten met Lex monetair econoom aan de Universiteit van Amsterdam... oud-directeur van de Nederlandse Bank. Meneer Hoogtuin, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ik, ik zei het een klein beetje sceptisch en cynisch. Nik, niks nieuws, niks bijzonders. Mag ik dat zo zeggen? Was het ook, ook niks, uh, niks anders? Nou, dat gaat, dat gaat misschien een beetje ver. Maar de verwachtingen waren natuurlijk heel erg uh, hoog gespannen... na een toespraak van uh, Draghi eerder... waarin hij de suggestie wekte dat er inderdaad iets, uh, ja, iets, iets veel is dan nu feitelijk aangekondigd is, zou worden aangekondigd. Ja, want hij had gezegd alles, de markten liepen daar een klein beetje op vooruit, zeg maar. En uiteindelijk eh, verandert er niks, zeg maar, buiten dat de woorden misschien weer krachtig herhaald zijn? Nou, er verandert wel een beetje iets in die zin dat hij uh, heeft gezegd... overheden, als jullie je, je huiswerk uh, maken en dingen doen, uh, dan, dan spelen wij mee. En hij heeft ook aangekondigd dat hij uh, een van de onvolkomenheden in dat, uh, dat opkoopprogramma... dat hij daar naar zal kijken om dat uh, op te lossen en dat hij dus ja, als overheden hun huiswerk doen klaarstaat uh, om mee te doen. En als je nou kijkt naar de afgelopen week, vorige week zijn uitspraken... en dan nu uh, nou ja, de persconferentie, met wat hij dan uiteindelijk van plan is te doen... met de Europese Centrale Bank, heeft hij het dan slim aangepakt, vindt u? Nee, ik denk dat hij geen, geen medaille verdient voor zijn communicatie. Hij heeft, uh, hij heeft verwachtingen gewekt. En ik denk dat hij kon weten dat hij dat soort verwachtingen wekte... Want dat weet je toch altijd bij de ECB? Als je die baan hebt, moet je toch ongelooflijk voorzichtig zijn? Ja, je moet voorzichtig zijn. En wat ik hier ja, meteen al, al vrezen dat hij iets uh, aankondigde... of in ieder geval verwachtingen wekte... zonder dat hij uh, eigenlijk al wist uh, dat hij dat, dat kon, uh, en, kon waarmaken. En in, in die week daartussen dat niet een klein beetje bij moeten sturen... op een of andere manier? Ja, dat, dat kun je dan proberen, maar dat maakt het soms uh, alleen maar erger. Dan verhoog je de onzekerheid verder... Ik denk dat hij heeft gedacht van nou ja maar afwachten en uh, dan corrigeren we het wel op de, op de persconferentie. En wat je dan per saldo ziet is dat je ja, een week lang de markt euforisch maakt. En ze nu weer de andere kant op sta, uh, jaagt. En per saldo heb je dus alleen maar onzekerheid en volatiliteit toegevoegd. En dat is niet, uh, dat is niet goed. Uh, en laten we dat vergeten en gewoon kijken naar de maatregelen die, uh, die ze hebben aangekondigd. En vooral weer kijken naar de overheden waar de bal nu weer uh, ligt. En dat is op zichzelf denk ik wel uh, terecht. Maar toch nog even die markten, want u zegt, ja, dan, dan reageren die markten zo. Wat hadden die markten dan echt verwacht dat hij wel kon doen? Want die wisten toch diep in hun hart ook wel dat dit eraan zat te komen? Nou ja, kijk, kijk er is natuurlijk toch heel veel uh, sprake geweest, ook na de vorige top... Dat, er, uh, dat de bereidheid om obligaties op te kopen uh, zou, zou toenemen. Dus die markten die verwachten, en misschien hoopten ze het een, uh, een beetje... dat hij dat zou aankondigen dat de ECB daar uh, bij wijze van spreken morgen mee zou beginnen. En wat gaat dit nu betekenen voor landen als Spanje en Italië? Dat het, uh, dat het spannend wordt weer richting uh, september. De bal ligt weer bij de, bij de overheden. He, want Draghi heeft nu gezegd, er moet eerst uh, actie zijn van het uh, EFSF, dat oude noodfonds... En of het nieuwe noodfonds... Nou, het nieuwe noodfonds moet nog operationeel worden. Dat is eerst spannend op 12 september of dat uh, zal gebeuren. Maar op een verdere achtergrond speelt dat zelfs als dat uh, gebeurt... de omvang van die beide noodfondsen samen... Uh, naar mijn stellere overtuiging uh, veel te klein is... om echt het probleem uh, aan te pakken. Want, want er, er moet meer geld bij, wat u betreft. Nog veel meer. Ja, ik denk dat er, dat er uh, veel meer bij komt... dat je moet denken aan een uh, fonds van zeg zo'n uh, 2500 miljard... In plaats van ESM is, is dat nieuwe permanente is 500 miljard. Of je zult uiteindelijk uh, niet ontkomen aan het invoeren van, uh, van eurobonds. Wil je echt dit uh, tot rust brengen? En daar zijn we nog, uh, zijn we nog ver van, van af. Nou zei u september, en wij zijn hier in Londen af en toe de datum een beetje kwijt... maar volgens mij is het 2 augustus en dat betekent uh, dat we dan nog een dag of veertig te gaan hebben. Tot is die tijd, hè? want die rentes lopen alweer in een uurtje op, hè? Ja, dat, dat, dat is zo. Dus Die, die spanning die kan, uh, kan de komende weken kan, uh, kan, kan hoog blijven. Maar ik denk wel dat je daarin kan slagen, zeg maar, om die periode uh, te overbruggen tot, uh, tot september... Dat, dat zal waarschijnlijk wel, uh, wel lukken. Maar dan, dan, ja, dan komt op, toch op een gegeven moment het moment... van wil men echt uh, maatregelen nemen om de rust uh, te brengen? Of gaat het toch weer voortmodderen worden... He, wordt dat fonds uh, wat dan gecreëerd wordt toch te klein? En dan krijg, je, dan krijg je een herhaling van zetten. Dan zal op een gegeven moment de, zal de druk toch weer naar de ECB gaan. En dan zal de ECB zeggen, maar we willen eerst dat overheden weer meer doen. Ja, want klopt het op zich wel wat de ECB nu doet? Dat ze de bal bij de overheden le leggen en ja. het niet voor die overheden gaan oplossen. Is het wel zoals het hoort? Ja, dat vind, dat vind ik wel. Uiteindelijk kan de ECB kan dit niet uh, oplossen. De overheden moeten met elkaar laten zien dat het ze ernstig is als ze zeggen dat ze uh, gecommitteerd zijn aan de, aan de euro. En de ECB kan niet meer dan achter. Zijn. Er moet niet meer dan achtervang zijn dat als de, in een situatie de, dat de overheden doen wat ze moeten doen... toch de onrust blijft ontstaan, dan is er, er plaats voor de ECB. Lex Hoogduin, dank voor uw uitleg bij uh, al deze ontwikkelingen. En wij zullen u komende maand ongetwijfeld nog vaak spreken. Dank Tot u dan. Wel. Dag. Dag. Dan gaan we weer naar het baanwiel rennen. We hebben een goede start van de Nederlanders gezien. Uh, de absolute favorieten Sebastian, mag ik dat zo zeggen, die zijn langzamerhand nu in de baan? Die zijn uh, geweest, want zojuist is ook de laatste rit uit de okay. kwalificatie met de vrouwen uh, uh, geweest. En de Britten die uh, hadden al reden tot juichen, heel even reden tot juichen. Omdat uh, Victoria Pendleton en Jessica Varnish een wereldrecord reden, 32 seconden en 526 duizendste, Ook veel sneller waren dan Australië, een van hun grote tegenstanders. En toen dacht iedereen, nou dat zit wel goed in ieder geval... wat betreft de eerste plaats in de kwalificatie. Maar daar waren de Chinese dames, Yin Ji Gong en Xuang Guo. Zij rijden in die laatste rit de snelste tijd... en dus allemaal een wereldrecord. 32 seconden en 447 duizendste. Ongelooflijk snel, meer dan bijna 55 en een halve kilometer per uur. Groot-Brittannië wordt tweede in de kwalificatie... Duitsland wordt derde, de regerend wereldkampioen en Nederland wordt vijfde. En dat betekent dat ze strakjes in de tussenronde zeg maar, worden gekoppeld aan de nummer vier. En dat is Australië. En Australië is echt een topland op dit onderdeel. Drievoudig wereldkampioen. Het verschil in de kwalificatie was ook een halve seconde. Dus ik vrees met grote vrezen dat uh, dat een brug te ver gaat worden voor Willy Canis en Yvonne Eigenaar. Maar goed, wel een Nederlands record en vijfde dus in de kwalificatie. Dan gaan we naar het voetbal, Europa League, de voorronde. Guus Hiddink en Fred Rutte komen elkaar weer tegen op een voetbalveld. Jeroen Elshoff. Dat zijn uh, goede bekenden van elkaar, want uh, Rutte was ooit bij PSV tussen 2002 en 2006 de assistent van Guus Hiddink. Uit die tijd kennen ze elkaar dus goed. Nu in Moskou, 2000 kilometer van Dagestan af. Want daar mag Angie de tegenstander van Vitesse niet spelen vanwege angst voor aanslagen. Nu staan ze dus in Moskou tegenover elkaar. Angie, Vitesse, derde voorronde Europa League. Het is 0-0. Het rijke Angie tegen het toch ook nog rijke Vitesse. Maar niet zo rijk als Angie. Want Angie heeft spelers als Eto'o. De Camarounees International en ook Boussoufa, de man uit Marokko... die verdienen goudgeld bij Anji tegenover Vitesse. Dat uh, iets minder heeft aan salaris te besteden. Maar nog altijd goed meedoet. Met daar natuurlijk Jordania aan het hoofd. 0-0 is het na bijna een kwartier. En Vitesse doet het goed in deze eerste wedstrijd. Volgende week de return in Arnhem. Want de beste kansen zijn tot nu toe geweest voor de ploeg uit Arnhem. In de eerste minuut Boni met een schot. Een meter of tien naast het doel. Daarna zojuist Yasuda, de japanner. Met een schot van afstand. Maar bij de. Pogingen dus niet tussen de palen. Dat zijn de enige twee momenten daar mag Vitesse tevreden over zijn. 0-0 na een kwartier in Moskou. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Wij gaan uh, eventjes naar Sebastiaan Timmerman. Sebastiaan, het baanwielrennen, het, baanwielren, het velodroom op het Olympisch Park. En die kijk, uh, ik, daar waar ik kijk, dat wil ik zeggen, naar de teamsprint uh, bij de mannen. En er is een beetje wat uh, consternatie omdat er eigenlijk al een heat gereden is. Polen tegen Venezuela, maar de tijdswaarneming laat het eventjes uh, voor wat het is. En ook omdat... Uh, de Duitsers uh, op het aller, aller, allerlaatste moment een uh, rijder hebben vervangen. En niet tenminste Stefan Niemke. En dat is toch een van de grote namen uit de, de Duitse ploeg die verder bestaat uit René Enders en Maximilian Levy. Uh, wordt vervangen door Robert Fusterman. Dat is die man met die enorme bovenbenen. Uh, er is geen laatste foto op Twitter. Nou, dat zag er werkelijk waar niet uit. Maar die heeft echt een enorme uh, omvang van bovenbenen. Nou, die Fusterman neemt de plaats in van Niemke. Niemke die afgelopen zondag op de training keihard is gevallen. Heel lang was het onduidelijk of hij wel kon gaan rijden. Nou, het blijkt dus van niet. En omdat die naam moet worden vervangen in de computer, denk ik dat het computersysteem even helemaal van slag af is. Want we missen dus de tijden. Die zijn verdwenen uit de eerste. Ik kijk naar, nu naar China, Japan, maar dat gaat ook nog eens mis. Dus is het een beetje een lekker chaotisch rommeltje op dit moment bij de kwalificatie van de teamsmit bij de mannen. Helaas doet Nederland hier niet aan mee. Het is door een onderdeel waar we in het verleden successen hebben geboekt. Maar de Nederlanders die tegenwoordig rijden voor die teamsprint. Die slaagden er dan weliswaar in om bij de top 8 te komen van de Olympische ranking. Maar waren het zesde Europese land. Terwijl er maar vijf Europese landen uh, mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. En daardoor dus geen Nederland. Normaal gesproken zou ik zeggen Duitsland. een van de topfavorieten samen met de Britten. Maar omdat dus de Duitsers een wijziging hebben moeten toepassen. Ben ik benieuwd hoe dat dadelijk op de baan gaat, gaat aflopen. Verder Frankrijk natuurlijk ook één van de grote favorieten. Met Gregory Borges, Michael Dalmeida. En Kevin Siro, die zien we allemaal dadelijk. Eerst moet uh, Heat 2 opnieuw worden gestart. Omdat er uh, bij de Heat tussen China en Japan een valse start was. En die was er bij het drietal van Japan. Berichtje van het zeilfront. Dit keer een iets minder mooi berichtje. Want René Groeneveld heeft opnieuw verloren. We hebben het dan over het matchrace team. Het team van de VS was drie seconden sneller binnen dan de Nederlandse boot. En met nog twee matches te gaan staat de boot negende. Een achtste positie is nodig om door te gaan. Nederland stuit nog op Groot-Brittannië en op Zweden. We gaan eens even kijken of wij judoka uh, Henk Grohl kunnen horen. Hij haalde een half uurtje geleden brons, klein half uurtje geleden. Hij had natuurlijk alles op goud gezet, maar hij werd in de kwartfinales verslagen. Via de herkansingen werd het uiteindelijk dus toch nog wel brons. Theo Plasjaar praat met hem. En dat is twee, brons in Peking, brons in Londen. Ja, maar deze komt van heel ver. Dus, dit is wel speciaal hoor. Dus uh, drie kwart is voor Maarten. Ja. Waarom zeg je dat?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 Ik was te gespannen, ook in de voorbereiding. Ik heb eigenlijk onwijs uh, een wijze strijd met mezelf gevoerd. En uh, met Maarten erbij. En, uh, ja, en ik, goh, het is eigenlijk helemaal niet dat soort dingen. Maar goed, uh, ik werd ook ouder. En druk werd groot. En uh, ik kon er heel moeilijk mee omgaan. Het is echt een hele moeilijke periode geweest. En ik ben heel blij dat ik de medaille heb gewonnen. Is dat de druk van de buitenwacht, van jezelf? Die, die ineens bij de eerste herkansing eruit kwam. Want toen kwam die schreeuw. Ja...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 vermoeid. En uh, ja, dan nu dit, dan kan ik zeggen dat ik er heel blij mee ben. Ja. Goud moest het worden, het wordt brons. Ja, mijn judo is niks zeker. Dus uh, dat om even aan te geven. En ik wil geen enkele excuses. Ik heb gezegd dat ik voor goud kom, Ik kom ook voor goud, ik heb het niet gehaald. Maar ik ben heel blij met deze medaille. Ja. Hoe belangrijk is de steun van het publiek voor jou geweest? Ja, het is fantastisch. Het publiek is fantastisch. Maar ook uh, Maarten is eigenlijk mijn... Uh... Ja, Maarten is alles. Zonder Maarten had ik vandaag geen medaille gewonnen als ik naar huis gegaan. Maar had ik mijn tas opgenomen als ik vanavond gestapt naar huis. Dus zo was ik er aan toe. Gaan we het dan vieren. Dankjewel, dat ja, ga ik zeker doen. En uh, Maarten, dat is Maarten Arends, de coach. Uh, wij dachten even dat het Theo Plachard was die bij Henk Grol stond. Maar het uh, bleek uiteindelijk Ajot kloosterboer te zijn. Henk Grol gaat het vieren. En dan gaan we weer naar Anji tegen Vitesse. En dan denken we dat we Jeroen Elshoff gaan doorgaan. Dat klopt wel, hè, Jeroen? is in één keer goed. Ja, zo. gelukkig. <laughs> 0-0 na 25 minuten in uh, dat voorstadje van Moskou... waar Anji en Vitesse dus spelen. Normaal gesproken in de competitie speelt Anji wel gewoon in Dagestan... die uh, deelrepubliek van uh, Rusland. Maar uh, de Russische bond wil niet dat er op Europees niveau daar ook gespeeld wordt... omdat het dus te gevaarlijk is, moeilijke provincie daar... Met kans op aanslagen. En dus nu hier voor een paar duizend toeschouwers. En Vitesse mag helemaal niet klagen over uh, de manier waarop het speelt. Het is beter. Het heeft uh, meer balbezit tegen uh, Anji. Dat eigenlijk alleen maar kan knokken. En ook nog de pech heeft dat binnen 18 minuten twee middenvelders. Goed zitting dus. Twee middenvelders. Uh, ...geblesseerd uitgevallen zijn. Hij heeft dus twee keer moeten wisselen, Hidding, En dat is al vroeg in de wedstrijd een tegenvaller. En bovendien heeft Angie eigenlijk maar één kans gehad. Dat was natuurlijk Eto'o, de spits. Zo oud is hij nog niet. 31, drie keer winnaar van de Champions League. Die schoot van afstand... Maar die bal ging recht op Piet Veldhuizen af. Geen probleem voor de goede doelman van Vitesse. Waar aan de andere kant Prupper zojuist een goede kans kreeg op een meter of 16 van het doel. Vrij uit te halen, dat kon hij. Kreeg alle tijd van de wereld, maar hij kreeg de bal niet onder de lat. Ging er toch ruim over, daar baalde Prupper van. Want Vitesse zit toch te loeren op die ene kans. Op de kans om een doelpunt te maken in deze moeilijke uitwedstrijd. En er zijn mogelijkheden. 27 minuten bijna onderweg. Vitesse op 0-0 bij Angie, maar er zit meer in. Ook vandaag zat Tom hier in Londen weer klaar voor alle klachten, voor complimenten en ook briljante oplossingen. Nou, en die waren er. In het gesprek met Hek. Ja, we... Ja, hallo, goedemiddag. Ja Tom en mij, uh, ik weet niet of je mij nog kent, maar ik heb ja. wel eens een paar keer gebeld. Hoor. Ja, ja, ja, weet ik, weet ik, weet ik. Ja. Ik ben al 25 jaar alleen oh. en ik ben niet de domste niet de lelijkste, maar daar gaat het helemaal niet om. Nee. Daar gaat het helemaal niet om, het gaat erbij om, waarom is Mark Rutten? Uh, nee, niks, waarom. Ik bedoel, wa wa wanneer, wanneer komt Mark Ruttenist uit de kast? En ik hoop ja. dat de premier een vrouw vindt of een man, of voor mij part een Hallo, Tom met haar, hallo. Hey, Heer, hallo. goedemiddag. Nee, ik hoor net het verhaal over uh, Mark Rutte aan. hè. Ja. Nou, vier betrouwbare bronnen, ik ben ook onderzoeksjournalist, als je misschien weet of niet. Uh, ik weet dat Mark Rutte heeft een vriendin. Nou, dat wordt geheim gehouden in Nederland. Ja, jongens, Mark het is geen rubriek over het privéleven van Mark Rutte. Dit, nou, Mark hè? Dat Rutte moet hij ook allemaal zelf weten, toch? Ja, nee, heb, heb een vriendin, gewoon hij is niet nou. staan, hij is niet single. Tom van hey. Dijk, goedemiddag. Hé, hey, Tom met Wout. Hé, hey, daar ben je weer. Goedemiddag, het is D-Day vandaag. Hè? Het is D-Day vanavond. Vier minuten oh, ik... over half negen, jongen. Engelse oh, ik... tijd, geloof ik. Vier ja, over ja. half tien bij jou. Ja. Ben je er al ik klaar voor? Ik op hem, man. Zit je nu al voor de tv, of niet? Ik zit nu al te tellen, joh. Ik zit, ik zit al nu al te wachten. Ik, ik ga vanmiddag niet eens werken. Ik ga gewoon de hele middag wachten. Hé hey Tom, komen ze nou vanavond ook naar het house? Of is dat nee, het vanavond nog eerst? niet naar het huis, want er komt ook nog 50 meter vrij. Dus hoe het ook gaat vanavond. Okay. Eh, na het zwemmen dan worden ze allemaal in één keer gehulven. Ja, allemaal Ranomi en die anderen dan, hè. Oké, okay, dan kom ik even over. Dan kom je even voor over, hè. Dat gaan we regelen. Ranomi voor president. Tom van Zek, goedemiddag. Tom, goedemiddag met een juryman. Kijk, daar is hij. Misschien heb ik de oplossing gevonden voor de matige prestatie van onze sporters. Nou, vertel eens eventjes. Daar zitten een stuk of twee à driehonderd Irakezen en Somaliërs daar in Terafel, die zeker getalenteerd zijn, ja. maar die geen kans krijgen. Als wij minister Leer zouden bellen, dat ze ja, allemaal Nederlanders maken, dan is ja. ik het zeker dat uit de twee, driehonderd zit er één of twee... waar wij wat eraan hebben. Hoe vind je dat? Nou, het idee is helder. We gaan het minister Leers even doorgeven. Goedemiddag, Tol dek. Goedemiddag met Seinhaven. Ja, goedemiddag. Voordat de sporters beginnen, en dat valt me vooral op bij judo... en soms bij zwemmen, nou, dan kan het eigenlijk niet misgaan. Ja. Dan, ja, en dan gaat het mis en dan horen we... Ja, ze hadden ook wel een heel zwaar, een heel zwaar programma, ja. maar weet je dat niet van tevoren? Ja. Ik wilde eigenlijk alleen maar een compliment geven aan Lucella Nou, die... Ik vind dat ze zo geweldig duidelijk spreekt. Voor haar is het prettig om naar te luisteren. Nou, we gaan het doorgeven. Ze zit hier twee meter vandaan, mevrouw, met de kinderen op schoot. Maar ze praat als duidelijkste van heel Hilversum, heeft u gezegd. We gaan het nu doorgeven. Oké, okay, ja, dag Joep. hoor.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 Kijk op leesplanbank.nl. Mijn naam is Bert Verstraten, luchtverkeersleider. Voor iedereen duidelijk, leesplanbank. Waar koop je nu het best je groenten en fruit? Bij Lidl.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 Van de zes mensen die gisteren in Voorburg werden opgepakt... na de vondst van menselijke resten in twee vuilniszakken... zitten er nog vijf vast. Een meisje van 16 is vrijgelaten. Het vrijgelaten meisje is Nederlands... in tegenstelling tot de andere arrestanten... dat zijn mannen van Aziatische afkomst. Al heeft de politie hun nationaliteit nog niet kunnen vaststellen. Wel is duidelijk dat ze tussen de 17 en 25 jaar zijn. En judoka Henk Grol en de roeisters van de Nederlandse Vrouwenacht... hebben Nederland vandaag twee bronzen medailles bezorgd in Londen. Vanavond kan Ranomi Kromowidjojo daarop de 100 meter vrije slag nog een medaille aan toevoegen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is vrijwel overal droog nu en vanuit het westen klaart het steeds meer op. Vanavond draait de wind naar het zuiden en zwakt dan ook af. Het blijft droog en ook vannacht is dat zo. Landinwaarts ontstaan er mistbanken en het koelt af naar een graad of 13. In de loop van de nacht nadert vanuit het westen een buienlijn. En morgenochtend vroeg veroorzaakt die vooral aan de kustbuien. En morgenmiddag dan ligt het accent vooral op de oostelijke helft van het land. Bij die buien kan het ook gaan onweren. Voor en achter de buienlijn schijnt de zon af en toe. De temperatuur stijgt naar een graad of 20 aan zee en plaatselijk 25 graden langs de oostgrens. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is matig, windkracht 3 tot 4. In het weekend houden we een wisselvallig weertype. Er zijn zonnige perioden, maar ook kan er af en toe een bui overtrekken, dus de paraplu moet paraat blijven. De temperatuur komt uit op 20 tot 24 graden en ook na het weekend blijft het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen de Knopen de Lunette en Ouderijn 5 kilometer. Bij Knopen de Ouderijn is de rechter reis, dicht. dichter, daar staat een auto stil. Op de A13 en A Rotterdam tussen Delft Zuid en Knopen Klein-Poltenplein 7 kilometer... Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knopend Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer... zijn voor een deel ook omrijders vanwege de afgesloten A27. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Randweg-Dordrecht 2 kilometer... en op de N3 ook omrijders Papendrecht richting Dordrecht... voor de aansluiting met de A16 3 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Met al die ontwikkelingen rond de nieuwe kilometervergoeding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 Bijna zes minuten over half zes. U heeft het twitteren van Luke Iking nog te goed. Dat doen we zo in verband met het judo-baanwielrennen. Zo verschuift het allemaal af en toe een beetje. Maar hij komt echt. Ook nieuwe gedachten over hulp aan de ouderen gaat u horen in dit uur. We gaan eerst naar het baanwielrennen. Sebastian Timmerman. De laatste heat bij de teamsprint bij de mannen staat op het punt. Nou, nog niet helemaal op het punt van beginnen, maar gaat ze wel beginnen. Rijders komen de baan op. En u hoort het wel, ligt het gejuich in het uh, velodroom. De Pringle wordt hij ook wel genoemd vanwege de vorm van het dak. Dat loopt zo half rond naar beneden toe. Lijkt op dat shipje en daarom was het Chris Hoy, Sir Chris Hoy hemzelf... die die naam bedacht voor dit velodroom. En Chris Hoy staat in de baan, die Sir Chris Hoy. Met Groot-Brittannië in de laatste heat. Groot-Brittannië, de wereldkampioen van 2005 tegen Duitsland. Drievoudig wereldkampioen op de teamsmit bij de mannen. Maar Duitsland dus gehaald. Want Stefan Niemke moest op het allerlaatste moment plaatsmaken voor Robert Versteeman, Omdat Niemke dus geblesseerd is. René Enders, Maximilian Levy en Robert Versteeman gaan het opnemen tegen Philip Hindis, Chris Hoy en Jason Kenny. Eigenlijk vier uh, Duitsers daardoor in de baan. Want die Philip Hindis, die nieuwe naam bij uh, de Britten, 19 jaar is hij pas, is een uh, Brit met een, of een Duitser met een Britse vader. En daardoor is hij geswitst naar uh, Groot-Brittannië. Daar rijdt hij nu voor. Hij rijdt dus met Jason Kenny. Danny en Chris Hooy, de klok telt af. De laatste heat bij de teamsprintkwalificatie voor de mannen is vertrokken. De Britten overtrekken helemaal niet goed. Er is een probleem en een valpartij bij een van de Britten. En dan wordt de heat ook meteen afgeschoten. Omdat dat in het eerste halve rondje gebeurt na de start. Ja, daar kwam men al heel erg moeilijk op gang. Ik heb het idee dat dat die Hinders was. Ja, het is Philip Hinders. Die startte dus bij de Britten. Die had het moeilijk. Tenminste, volgens mij is hij het. Die daar op de grond zit. En dus krijgen de Britten dadelijk een herkansing tegen de Duitsers. geef mij de gelegenheid om te vertellen dat na vier reats die we gehad hebben, de snelste tijd, en dus het Olympisch record. Op naam staat van de Fransen. Met 43 seconden en 97000 ste Zij dus voorlopig aan de leiding. En wij gaan eventjes wachten totdat Duitsland en Groot-Brittannië dadelijk opnieuw gaan starten. Bij die laatste heat. Bij de kwalificatie. Teamsprint bij de mannen. Hopelijk voor de Britten gaat het dan wel weer goed. Dan kunnen wij even kijken hoe het bij. Vitesse Anji is 0-0 was het. Jeroen Elshoff heeft één van beide ploegen al gescoord. Nee, nog niet. Maar Vitesse was uh, verschrikkelijk dichtbij. Een uh, minuut of twee terug. Een hoekschop van Prupper tegen het hoofd van Van der Struik. De mee opgekomen centrale verdediger kopt uitstekend naar de grond. En de bal spat uiteen op de lat boven de doelman van Anji Gabulov. En zo uh, ontsnapt Anji... En had Vitesse op een 1-0 voorsprong kunnen staan en dat had verdiend geweest. Na alle verhalen die je hebt gelezen, hebt gehoord over Anji. Over het geld wat daar circuleert. Met Hiddink als trainer, met Chatignier en Petrovic als assistent. En Eto'o in de spits. Zou je toch meer verwachten van Anji. Maar er is maar één ploeg de baas in Moskou momenteel in de eerste helft. En dat is Vitesse. Vitesse valt aan, heeft meer balbezit zoals ook nu met Ibarra. Volgende goede voorzet. Boni met een kans de bal klaar. En het schot wordt dan gebloemd. Weer een kans voor Vitesse. Nu Van Ginkel die uithaalt. Maar doet dat tegen een tegenstander aan. Maar aan de andere kant Eto'o maar weer eens hopeloos achter een bal aanloopt. Eto'o ook nog last heeft van de hamstring. Het zou betekenen dat als hij gewisseld moet worden dat Hiddink door al zijn heen is. Want de ene naar de andere raakt geblesseerd bij Anji. Vitesse heeft de bal. Vitesse heeft de kansen. Vitesse is beter. Nu nog de doelpunten 0-0 tussen Anji en Vitesse. Twee verpleeghuizen in de buurt van Gouda willen dat familieleden van bewoners verplicht mee gaan helpen. De verpleeghuizen zeggen dat hulp nodig is om de kwaliteit van de zorg op niveau te houden. Verslaggever Henrik Willem Hofs, neem ik aan, liep mee op een zorgcentrum in Stolwijk. waarin het najaar een proef wordt gestart. Uh, we gaan nu naar de afdeling uh, Akker. Dit is Ada Brons. Haar schoonvader woont hier op de afdeling De Akker, een gesloten afdeling. Komt u hier vaak? Ja, drie keer in de week ongeveer. En wat doet u als u hier komt? Uh, nou, gezellig kletsen, koffie uh, geven. Uh, af en toe uh, maaltijd uh, ondersteunen, tenminste een klein beetje. Maar ik ben beginneling nog, dus het is uh, even wennen allemaal nog. Meneer Van der Oever, u bent directeur van de Vierstroom. U wilt eigenlijk um, de familieleden er meer bij gaan betrekken... en ook het eigenlijk een beetje opleggen. Hè? Kunt u dat verplichten? Dat is precies iets wat we in het uh, experiment gaan onderzoeken... Wij willen heel graag dat de familie iets meer meehelpt. Waarom eigenlijk? Is het nodig? Het is strikt genomen voor de verpleging en de verzorging niet nodig. Dat is prima in de AWBZ geregeld. Maar voor net dat stukje extra welzijn, aandacht... Uh, waar deze mensen ontzettend van opvleuren... dat is hartstikke noodzakelijk. En, uh, en wij vinden eigenlijk dat de familie daar ook uh, een stap in kan zetten. Maar hoe gaat u dat dan bespreken met de familie? We zullen dat uh, thema aan de orde brengen op het moment dat mensen hier aankloppen. En zeggen: We willen graag dat uh, moeder of vader. of, of man of vrouw. Uh, hier komt wonen. Dan zijn we daar heel erg blij mee. Maar dan zullen we wel het gesprek aangaan. En zeggen: Ja, wij vinden het eigenlijk in dit huis normaal. om net even dat stapje extra te zetten. En dat we, vragen we ook aan familie om daar een bijdrage in, in, in Natura in, in te leveren. We zitten meestal in de huiskamer. Hallo, hoi Cor. Zullen we even aan tafel gaan zitten, Cor? Mevrouw Brons, u doet dus al wel het een en ander hier. Hoe zou u dat vinden als u als familie toch verplicht wordt om mee te helpen? Uh, verplichting is een heel groot woord. Ja. Het moet, hè. Het zal meer, uh, gewoon... Uh, ze moeten een ander woord voor zoeken, eigenlijk. Gewoon dat het gewoon ja, menselijk is om elkaar te helpen. Zou u nog meer kunnen of willen doen? Ik zal eventueel nog iets meer kunnen doen omdat ik daar de tijd voor heb. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen. Dus het moet gewoon. Uh, eigenlijk bij het intakegesprek moet het eigenlijk al een beetje te sprake komen dat je je familie wil helpen. De ondersteuning, laten we het zo zeggen. Dat vind ik een beter woord. Ondersteuning. De verzorgsters, die hebben het gewoon heel erg druk. Dus eigenlijk voor de vrijwilligers moeten we het hebben. Ja. En dat gaat toch steeds meer gebeuren. We krijgen in de komende tien jaar een behoorlijke groei in het aantal mensen met dementie in Nederland. Terwijl de middelen niet, uit, niet meer echt nadrukkelijk zullen stijgen. Dus we, we moeten wat met elkaar. En dan is deze stap, denk ik, belangrijk om een eerste stapje te zetten. Om, zeg maar, toch het welzijn in deze huizen te, ja, op peil te houden. Ja, en dan kom je toch op een gegeven moment aan de vraag eh, of je wel alles over kunt laten aan vadertje staat, om het zo maar eens even te zeggen. Moet je niet ook als familie geroepen voelen om in ieder geval een kleine bijdrage te leveren aan het welzijn van je vader of moeder? Maar u kunt het ze niet echt opleggen. In het zorgplan zou je dat kunnen vastleggen. Dat is de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de, en de cliënt. En je zou daar ook mensen op kunnen aanspreken. van we hebben deze afspraak met elkaar gemaakt. Dit is waar je voor gekozen hebt. Je hebt gekozen voor te wonen in dit huis. Daar zit ook wat aan vast. Zij Jeroen van de Oever, directeur van de woonzorgorganisatie Vierstrom tegen Hendrik Willemhoff. Terug naar de Olympische Spelen. Het baanwielrennen bij de Team Sprint. Ging een Brit net onderuit, Sebastian Timmerman? Zijn ze inmiddels, als ik zo het gejuich hoor, ja. opnieuw ja. gestart? Ja, je hoort de Britten. Yeah! Omdat Chris Hoy het afmaakt na een hele matige start van de eerder gevallen uh, Philip Hindus. Eerst is het daarna Jason Kenny die alle hoop schade weer weet te beperken. Maar Sir Chris Hoy, de drievoudige gouden medaillewinnaar van de Olympische Spelen in Peking van vier jaar geleden, maakt het af in het laatste rondje. En rijdt uiteindelijk het Olympische record na 43 seconden en 65.000ste. Duitsland begon goed met als eerste rijder René Enders. Daarna was het eerste die verloor al wat tijd. En Maximilian Levy te veel tijd in de laatste ronde. Groot-Brittannië wint de kwalificatie rijdt straks. Tegen Japan. Frankrijk wordt tweede, Australië derde in deze volgende. Duitsland valt tegen. Wij gaan ons zo opmaken voor de tweede ronde bij de vrouwen. Er zal niet al te veel tijd tussen zitten. Nog aan bekijken naar Willy Canis en Yvonne Eigenaar in hun strijd tegen Australië. Brons was er vandaag dus voor Judoka Henk Grol, die de dag goed begon... maar in de kwartfinale tegen een Duitse nederlaag aanliep. Via de herkansingen vocht hij zich daarna terug en hij vocht zich naar het brons. Theo Plachia daarover in gesprek met zijn coach... die hij zelf zo belangrijk noemde in het gesprek net, Maarten Arends. Maarten, was brons het maximaal haalbare vandaag uiteindelijk? Nee. Ah ja, het gaat, moet aan. Dan hij had gaat moeten houden. Het in een halve finale moeten staan en die kan hij ook winnen. Nee. Maar ja, dat is niet gebeurd, uh... ja... Het is een uh, verschil van scherpte uh, tussen het ochtend en het uh, middagprogramma. Vanmiddag was alles of niks. En uh, vanochtend was, uh, was het probleem. Hij was, uh, ja, hij was te, te gespannen. Hij was uh, ja, kapot, zeg maar, van de zuinig. En ik zag het de tweede partij al. En uh, ja, ik dacht, nou, wat valt allemaal mee? Die komen hier nog door. En de derde partij, ja, dat is echt normaal geen enkel probleem. En wat hij daar doet, dat is... Zeg, ja, alles wat hij nooit doet, doet hij. En hij is gewoon op van de zeden en hij ja, verliest van zichzelf. Spanning hebben en, we wel eens meer gezien hè? bij hem? Nou, dat, dit heb ik nog nooit gezien bij hem, onder spanning niet, laat ik nee. het zo zeggen. Nee, nee. Dit is echt spanning en dit heeft niks te maken met of hij nou wel gelanceerd is of een fout maakt. Dat is wat anders, maar nu, nu is het gewoon helemaal zijn hoofd. Het is, hij, hij, hij, hij verliest van zichzelf en hij moet hier aan doen. Heb je hem op moeten rapen in de pauze? Ja, meer kan ik er niet anders zeggen. ...uit de krullenbak moeten halen en uh, weer helemaal opnieuw uh, settelen. Want uh, het was klaar. Ja, we, zullen, we zullen het ermee moeten doen, hè? Ja, het is zonde. Ik denk dat de Olympisch goud hier mogelijk uh, kost. Ja, dat was uh, Maarten Arends. We gaan even terug naar het baanwielrennen. Sebastian Timmerman. Ik kijk weer naar Willy Kanes en Yvonne eigenaar Vanuit mijn oogpunt gezien aan de overzijde van de baan staan ze klaar. De tussenronde bij het sprint onderdeel voor de vrouwen. Dat nieuwe onderdeel op de Olympische Spelen. En een ijzersterke tegenstandster. Namelijk de dames uit Australië. Carly McCulloch en Anna Meers. Drievoudig wereldkampioen op dit onderdeel. 2009, 10 en ook in 2011. Je rijdt nu in tegenstelling tot in de eerste ronde. In tegenstelling tot de kwalificatie. Wel degelijk tegen je tegenstander. Je moet eerst winnen van je tegenstander. En dan bepaalt uiteindelijk de tijd die je gereden hebt. Of je gaat rijden in de finale voor goud of de finale voor brons. En of de Nederlandse dames gaan winnen van Australië. Ik wagen te betwijfelen. Het zou mij verbazen als Canis en eigenaar die vertrokken zijn... voor die twee rondjes en aangemoedigd worden... door de Duitse bondscoach, de sprintbondscoach René Wolf. Dat is een Duitser in Nederlandse dienst. Als ze Australië hier gaan verslaan. Uh, Nederland opent langzaam het eerste halve rondje. Pakken de Australische dames meteen al een tiende... En een Gaat McCulloch na één ronde naar de kant. En is het verschil al drie tiende in het voordeel van de Australische dames. En Anna Meers is een wereldtopper. Een dame die al heel veel gewonnen heeft. Het blijft zo op de drie tiende staan als ze de laatste bocht doorgaan. Maar ik denk dat het Australië gaat worden. Ja hoor, Australië wint het in 32.806. Dat Australië beter zou zijn dan Nederland hadden we wel verwacht. En toch rijdt Nederland met 33 seconden en 900ste. Andermaal een Nederlands record. Maar het is niet genoeg om verder te gaan in het toernooi. Zijn eigenaar liggen uit. Radio 1. Sportzomer tweets. Ja, Lucie King zet ze weer allemaal op een rijtje. Uh, je hebt voor ons al goud bij dit Twitter-rubriekje, Luc, Maar het gaat over brons, hè? <laughs> Ja, het gaat over brons. Ah, het waren eigenlijk twee kanten aan die medaille, hè? Bij judo oh, ging het gewoon niet zo goed. zoals ja, ik moest even doen. Uh, we hoopten dus op twee keer goud voor Verkerk en Grol. Maar dat zat er helaas niet in. Wat een rotsport is er toch, zet, zegt echt Ed Ingrid. Wil sterker zijn en toch verliezen. En oud-judoka Dennis van der Geest noemt het op zijn Twitter een bizarre toernooi. Mark Huizinga zegt op Ed Huizinga tweets dat het een judo-domper is. Henk Grol en Mar in de Verkerk verliezen van op papier mindere tegenstanders. Wel veel mooie reacties bij de bronzen plak van Grol. Ed Vellingen die zegt dat er een mooi t-shirt te zien was in de hal. Daar stond op: Don't soul wit Henk Grol. En Ed Pieter Sabel die zegt: Blijf gek als Grol wint, heeft hij dezelfde kleurmedaille als de man van wie hij de kwartfinale verloor. En verder veel felicitaties ook voor andere Nederlandse Olympiërs. Ed Bas Verwijlen, Ed Eng Dekke Inge en Ed Femke Heemskerk zeggen allemaal: Gefeliciteerd Henk Grol. Dan, uh, goed nieuws, ook nog een keer. Een bronzen plak voor de vrouwen Holland 8. Ed Floris zegt dat het lekker aantikt met deze manier, dat roeien. Nu, uh, na vier keer zilver in één klap, acht keer bronzen bij. Mario van der Ende is ook nog steeds druk aan het tweeten... en noemt het een goede Holland-promotie bij de huldiging. Negen blije, gezonde, sportieve, blonde kopjes op een rij. En voor de mannen is het wel even pijnlijk. Tenminste, voordat Henk Grol de bronzen plak won... Ed Sport merkt op dat het voorlopig de vrouwen zijn... die de Olympische eer aan het redden zijn. En daarover gesproken... Eh, uh, Ankie van Gus. Ja, Ankie van Grumsen is on the roll. Vandaag kwam ze voor het eerst in actie. Gaan jullie lekker daar ja, met de handjes. Heerlijk, hè? Meedo, sorry. Het geeft niet eens. Ze flink wat punten. En ze werd ook trending topic op Twitter, zelfs wereldwijd, als mooi voor. Het Xiax 3 zegt dat Ankie van Grumsen haar trots maakt in Nederland te geboren te zijn. Ze is een legende met drie gouden medailles. Misschien dit jaar niet, maar ze is nog steeds een van de beste. En het paarden, dat is een handig Twitter-account om te volgen in deze tijd. Het Paarden. Houdt het kort en zegt Anki levert knappe rit af. Dat is waar, ze staat nu vijfde. Dat zijn de tweets van vandaag. Morgen zijn er weer nieuwe, zo rond kwart over twaalf. Tot dan. Dankjewel, Luc. We gaan even snel nog naar Antje Vitesse 000000. Jeroen Elshoff? Ja, maar dat had anders kunnen zijn op het moment overigens dat de Franse scheidsrechter nu afblaast. Het is rust 0-0, maar Veldhuizen, de keeper van Vitesse, moet zich in de laatste seconde van de eerste helft nog volledig strekken op een kopbal om een achterstand voor Vitesse te voorkomen. Dat had onverdiend geweest, want vlak daarvoor, drie minuten eerder, was het Van Ginkel die Vitesse op een 1-0-voorsprong had moeten schieten. Vrije trap valt bij de tweede paal, hij kan er net bij met zijn teen... Met zijn rechterteen van zijn rechtervoet tikt hij de bal maar net een centimeter naast de paal. Zo heeft Vitesse de beste kansen gehad. Maar had ook Anji zomaar zojuist op een 1-0 voorsprong kunnen komen. Het is al met al in Moskou. En het blijft een goed resultaat tot nu toe voor Vitesse. Doelpuntloos, 0-0. Het is tien voor zes. Voor de avond aanbreekt is het tijd al het oranje nieuws bij de Spelen tot nu toe van vandaag op een rij te zetten. Het Radio 1 Sportsjover Overzicht. Nu het al bij Luc Ickink. Twee bronzen medailles rijker eindigde Nederland de dagzessies. Judoka Henk Grol dus, en de Holland acht vrouwen pakten de medailles. Grol Brons, in Peking was hij daar ontevreden mee. Nu is dat anders. Ik heb een hele slechte voorbereiding gehad. Met heel veel ups en downs. En dat heeft me mentaal heel veel energie gekost. En uh, Ik gaf er zelf geen stuiver voor vandaag. Marine Verkerk ging ook goed tot aan de kwartfinales, daarin verloor ze. Uiteindelijk mocht ze nog uh, judo om het brons, maar haar Braziliaanse tegenstander won op Ippon. En dan de vrouwen Holland 8. die pakte de eerste Nederlandse roeimedaille van de Olympische Spelen. De boot eindigde achter de Verenigde Staten en Canada als derde. Vier jaar trainen eindigde dus in een gelukzalig moment. Nienke Kingma. Ik zou het iedereen gunnen, het gevoel om daar door die geluidsmassa te gaan en...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 Kijk, ze staan daar met een bronzen tjoeper. Met een bronzen tjoeper en uh, ze is op En voor Chase zit het er ook op, want ze stopt namelijk als coach van de vrouwen vrouwenacht. De lichte 4 zonder werd zesde en laatste in de finale vandaag. Door een start in de buitenbaan had het kwartet last van sterke zijwind. De slechte start die dat tot gevolg had, werd niet meer hersteld. De 4 zonder daarentegen steeg boven zichzelf uit. De boot plaatste zich voor de finale en daarop had eigenlijk niemand gerekend.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 En Rianne Sigmund en Maaike Het werden in de halve finales... van de lichte dubbel 2 uitgeschakeld. Zij werden vijfde en ja, alleen de beste drie gingen door. En haar naam viel net nog Ankie van Grunsven. Ze deed natuurlijk weer mee bij de dressuur. En staat na de eerste dag in de dressuur vijfde. In de Grand Prix staat Patrick van der Meer tiende. Morgen komt de tweede groep uh, nog in actie. Met daarin onder andere voor Nederland Hans-Peter Minderhout... en Adelinde Cornelissen. In het teamklassement staat Nederland op dit moment zesde. En in het zwembad drong Sharon van Rouwendaal op het nippertje... Door tot de halve finales van de 200 meter rugslag. Ze klokte de 16e tijd en ging daarmee dus als laatste door. Juri Verlinde plaatste zich voor de halve finales op de 100 meter Vlinderslag. Hij ging als negende door. Nou, naar het zeilen, de boten. Zeilen Pieter-Jan Posma heeft revanche genomen voor zijn matige dag van gisteren. Hij werd vandaag twee keer tweede. en Met 39 totaalpunten staat hij nu vijfde in het klassement. In de 74 klasse kenden de gebroeders Koster geen flitsende start van het toernooi. In de eerste race kwamen ze als 10. De binnen. Matchrace team van René Groeneveld heeft opnieuw verloren. Het team van VS was drie seconden sneller dan de Nederlandse boot. Boot staat nu negende in het totaal en de eerste acht gaan erdoor, maar er zijn nog wel twee races te gaan. Dan de hockeyvrouwen die wonnen ook hun derde wedstrijd. Het was wel moeizaam. China werd met 1-0 verslagen. Maartje Goderie maakte al na 10 minuten de enige treffer. Het was geen spannend duel om te zien. China kon niet en Nederland vond het eigenlijk wel best zo leek het. Maartje Goderie. Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment wel onze insteek in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 Dan hebben we nog beachvolleybal. vandaag. Richard nummer door. hebben hun laatste groepswedstrijd verloren. Ze verloren in twee sets van hun letse, letse tegenstanders. Maakte in zoverre niet uit, want zij waren al gekwalificeerd voor de volgende ronde. Sanne Keijzer en Marleen van Iersel, daar maakten het wel bij uit... want die wisten na twee Nederlagen hun derde partij te winnen. In twee sets werden hun Argentijnse tegenstanders werkgezet. Ze werden daardoor derde in hun pool. Ze komen nu in aanmerking voor een play-off... en kunnen als beste nummer drie ook nog rechtstreeks doorgaan. En waarom weten we dat nog niet? Omdat er nog heel veel partijen in heel veel pools gespeeld worden en pas dan is het duidelijk als alle klasseringen rond zijn. Dat toernooi duurt nog wel even. Vanavond natuurlijk ook nog Nederlanders in actie. Wat dacht u van Kromowidjojo uh, bij het uh, zwemmen, maar Edwin Cornelissen. We hebben ook Celine van Gerner. Inderdaad, in de meerkampfinale van het uh, turnen, de individuele meerkampfinale. Dat is al knap dat ze daarin staat, dat is mooi, dat gebeurt niet uh, al te vaak. Het is voor het eerst sinds 1992 dat er een Nederlandse in een meerkampfinale staat. En dat is dus Selim van Gerner. Ze is uh, begonnen op de balk en uh, dat is een van haar beste toestellen. En daarop heeft ze het goed gedaan. Ze had een uh, hogere score dan in uh, de kwalificatie. Wel een aantal wiebels en correcties gezien, dat heb je op dat toestel. Maar toch, ze ging als zeventiende uh, de finale in. Op dit moment na één toestel staat ze op de 13e plaats. Dat is een mooie klassering, dus ze zou ten opzichte van de kwalificatie zo nog maar eens een aantal plaatsen kunnen stijgen. En dat zou heel mooi zijn voor Celine van Gerner. We weten op voorhand dat ze geen rol van betekenis zal gaan spelen in de medaillestrijd. Dat wordt toch vooral een strijd tussen twee Russinnen en twee Amerikaanse dames. De Russinnen Komova en Mustafina en de Amerikaanse dames Douglas en Raisman. De Amerikaanse dames staan na één rotatie aan kop. Die hebben de sprong gehad, net als de, de Russinnen. Maar deze strijd om het goud, het zilver en het brons is nog niet Gestreden. Net zoals we nog altijd niet weten waar Selim van Gerner uiteindelijk zal gaan eindigen. Zij komt zo dadelijk in actie op de vloer. En daarmee komen wij langzamerhand aan het einde van dit uur van de Radio 1 Sportzomer. Het is zes uur in Nederland, het is vijf uur in Londen. We gaan langzaam de avond in. De avondje zei het al, waarin we ons opmaken op een dag waarop we al twee bronzen medailles dus veroverd hebben. En golden judoka, de vrouwen acht bij het roeien. En wij hopen en denken en hopen en hopen straks de 100 meter vrije slagfinale. Moeten we nog wel even opwachten voor half negen Londen tijd, half tien Nederland. Vanavond Naomi Kromo. Jojo is daarin onze grote favoriet. Ik hoor niks. Het gaat niet goed hier. <totstuk>